Dit is Radio 1, met Tim Overdiek. Vuurwerk in de Champions League. Spanje spreekt schande over de manier waarop Malaga gisteren werd uitgeschakeld. En vanavond speelt Barcelona tegen Paris Saint-Germain. Straks Edwin Winkels. En de NVWA over het terughalen van 50 miljoen kilo rundvlees. Hoort u zo in het NOS Radio 1-journaal. Na het NOS-journaal met Mark Visser. Ja, zoals Tim al zei, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit roept 50 miljoen kilo rundvlees terug omdat er mogelijk paardenvlees in zit. Omdat de herkomst van het vlees niet duidelijk is, kan de voedselveiligheid niet worden gegarandeerd. Is er zijn geen aanwijzingen dat er een gevaar is voor de volksgezondheid. Het is voor het eerst dat zo'n grote hoeveelheid vlees wordt teruggeroepen. Het rundvlees is tussen januari 2011 en januari van dit jaar verkocht aan zo'n 130 Nederlandse afnemers. Die hebben allemaal een brief ontvangen van de NVWA waarin staat dat ze het vlees moeten traceren.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 De griepepidemie die al 16 weken in Nederland woedt... is sinds vandaag de langstdurende epidemie in 20 jaar. Dat heeft onderzoeksinstituut Nivel bekendgemaakt. De griep houdt zo lang aan vanwege de lange vorstperiode in Nederland. Daarnaast heersen er verschillende soorten griepvirussen tegelijkertijd. Er is sprake van een epidemie als zich per week 51 op de 100.000 burgers... bij de huisarts melden met griep. In werkelijkheid zijn het er dan waarschijnlijk tien keer zoveel... omdat lang niet iedereen naar de dokter gaat.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 In Marhezen in Brabant is een wietkwekerij ongevonden in een elektriciteitsstation. Een onderhoudsmonteur vond de plantjes en lichtte de politie in. Ongeveer 100 wietplantjes zijn weggehaald en vernietigd. Volgens de politie wordt wiet de laatste tijd wel vaker op vreemde plekken gevonden. Een hennepkwekerij in een transformatorhuisje heb ik zelf nog nooit gehoord. Uh, we hebben natuurlijk de laatste jaren wel op allerlei plekken hennepkwekerijen aangetroffen. Onder meer in viaducten van snelwegen en ook onder de grond en ook in het buitengebied tussen de mais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 Vanmiddag sloot de inschrijving. Morgen en vrijdag komen Nederlandse artiesten, het Omroepkoor en het Metropoolorkest bij elkaar om het Koningslied op te nemen. De ingestuurde zinnen worden niet letterlijk in het, gezin, in het lied gebruikt, zegt componist John Newbank. We hebben ons laten inspireren door te kijken naar wat het basisgevoel was van wat er uit het land kwam. En dat had toch het meeste te maken met, uh, met Eendracht, met uh, onvoorwaardelijkheid... met samen, met een uh, Nederland wat, wat samen groot is. Verder met het weer. Vooral in het zuidoosten en oosten valt er een enkele bui. Vannacht en morgen gaat het vanuit het zuiden weer regenen. Overdag breekt soms ook de zon door. Temperatuurverschillen zijn groot. 15 graden in Limburg en slechts 6 graden op de Wadden. Maar op de Wadden staan geen files waar wel in Nederland. Nou ja, er staan er 25 en de meeste daarvan staan bij Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dus daar is weinig spannends aan. Maar er zijn wel een paar ongelukken gebeurd op de A7 Zaandam richting Horen. Er staat voor de afritavondhoorn 5 kilometer stil. De rechterrijstrook is dicht. Er is ook meer vertraging dan gebruikelijk op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Het loopt vol voor het Kleinpolderplein. En dat komt door een ongeluk op de A20 naar Gouda bij het Kleinpolderplein. Er staat 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem richting Ost. De werkzaamheden bij de Waalbrug bij Ewijk veroorzaken 6 kilometer fieden. En de N65 van Tilburg naar Den Bos. Tussen Helvoort en Vught 4 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Mijn naam Zwaan, dankjewel. Waarom ik als architect ben overgestapt op 4G? Ik kan u zonder haperingen videobellen en zo meerdere projecten tegelijk aansturen.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 Dan krijg je een vleesvervanger gratis. Ho, kijk voor je gaat rennen eerst even op flexitarier.nl. Voor meer info en een gratis e-cookboek. Ervaar zelf de voordelen van Befrank Frank en download nu de app Mijn Pensioen. Lekker voor flexitariërs. Aangeboden door natuur en milieu. Nu bij Jumbo, gratis vleesvervanger bij aankoop van vlees of kip. Kijk op flexitarier.nl en let op, op is op.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 Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak Examentraining. Schrijf je nu in op Luzakexamentraining.nl. Voorsprong boeken: Kijk voor Accountview Bedrijfssoftware op vismasoftware.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdiek. 7 over vijf, goedemiddag. En weer een grote terughaalactie met rundvlees... dat met paardenvlees is gemengd. Deze keer afkomstig van een bedrijf uit Os. Mogelijk is dat vermengd met paardenvlees. in ieder geval... is de herkomst onduidelijk. En daarmee is de voedselveiligheid van dit vlees... kan niet worden gegarandeerd. Zegt Gert-Jan Dennekamp genoeg vragen die we nu gaan stellen. En dat doen we aan Benno Brugink, woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Goedemiddag. Goedemiddag. 50 miljoen kilo vlees, dat moet worden getraceerd. Ik begin toch even met het lapje vlees wat ik straks naar de uitzending ga kopen als ik boodschappen ga doen. Moeten wij ons als consumenten zorgen gaan maken? Ik denk dat dat wel meevalt. Je moet er wel van uitgaan dat het vlees uit de periode begin 2011 tot februari 2015 afkomstig is. Dus het gaat voor een groot deel om vlees wat uit de afgelopen jaren is geleverd. Maar als de veiligheid niet kan worden gegarandeerd, moeten wij ons dan zorgen gaan maken? We hebben geen aanwijzingen dat er, dat er iets aan de hand is met de volksgezondheid. Maar omdat wij niet kunnen aantonen waar het vlees vandaan komt, of de, de herkomst niet duidelijk is, daarom zeggen wij dit is niet geschikt voor menselijke consumptie. Maar is er dan een kans dat het eh, ook ongezond zou kunnen zijn? Ja, het is natuurlijk voor een groot deel gewoon vlees zoals dat altijd is geproduceerd en altijd is geleverd. Het kan alleen zijn dat er paardenvlees in verwerkt is. Nou, en van paardenvlees is A de keuze dat je dat niet, als je dat niet wilt eten, dat je dat niet moet hoeven eten. Maar ten tweede gaat het er ook om dat wij willen weten of het op een veilige wijze geproduceerd is. En als het niet opstaat dat het paardenvlees in zit, kunnen we ook niet nagaan of het veilig is gemaakt. Want om wat voor soort eindproducten uh, gaat het dan? Dat is precies wat wij nu gaan uitzoeken. Het gaat om 170 bedrijven in Nederland. Nee, 130 bedrijven in Nederland waar aangeleverd is, sorry. En die hebben dat dan weer geleverd aan vervolgbedrijven die daar bijvoorbeeld diepvriesproducten van gemaakt hebben, of andere dingen die wij eten. Is het ooit na te trekken waar dat is beland? Dat is dus precies wat wij nu aan het doen zijn. Want wij vragen dat aan mogelijk? die. Is dat ja, nee, het veel met ja, zoveel ja, verschillende producten? Wij vinden dat dat moet. Wij vinden eigenlijk dat het had moeten uh, lukken met de administratie van het bedrijf waar we het nu over hebben. Dat is niet gelukt, dus zijn we verder gaan zoeken. Ja, want we gaan even over dat bedrijf praten. Het bedrijf Willy Selten. In Os van dat bedrijf was eerder dit jaar al bekend dat er paardenvlees als rundvlees was verkocht. Waarom hebben we u niet eerder het vlees dat hij heeft laten. Uh, Doorverkopen. Waarom is dat niet eerder teruggehaald? We zijn vervolgens gaan zoeken en we gaan kijken van wat heeft hij geproduceerd en waar heeft hij geleverd. En dat is dus niet duidelijk. Anders hadden we dat op die manier gedaan, maar omdat het niet duidelijk is, hebben we nu gezegd van we gaan hiermee naar buiten. Ja. Is dat moedwillig gebeurd? Dat weet ik niet. Is het slordigheid? Dat weet ik niet, maar dat vind ik op dit moment niet zo belangrijk. Op dit moment is voor ons gewoon belangrijk dat we de zaak boven water krijgen. Precies, want ligt veel van dat eten op dit moment in de supermarkt. Dat, dat, ik wou dat ik het wist. Uh, ik denk wel dat, omdat het uh, gaat om een periode teruglopen tot januari 2011... dat heel veel al niet meer in de supermarkt zal liggen. Ja. Uh, waarom maakt u niet de naam van de bedrijven bekend... die dit vlees hebben verwerkt in hun eten? Omdat we ze niet kennen. Dat is nou precies wat we aan het doen zijn. We kijken nu naar waar het naartoe gegaan is... en we vragen aan de bedrijven van aan wie hebben jullie weer geleverd... en zo hopen we erachter te komen. Hoe snel denkt u dat uh, op een rijtje te hebben? We hebben de bedrijven 100, uh, twee weken tijd gegeven. Twee weken? Ja. ja. Hoe uniek is het dat, uh, dat de NVWA zoveel vlees terugroept? We roepen geen vlees terug, hè, want het is voor een groot deel al... Is, speelt het wat ik al zei, van tot begin 2011. Maar dat wij deze actie ondernemen, dat is niet iets wat wij vaak gedaan hebben, nee. Nee, maar het vlees wat al getraceerd is, is dan het advies... haal het uit de schappen, haal het uit de diepvriezers? Ja, dus er wordt wel degelijk vlees teruggeroepen. Als we dingen terug kunnen vinden, worden we teruggeroepen en vernietigd, ja. Dit is uh, niet zozeer het zoeken naar een speld in een hooiberg... maar naar, een, naar, naar heel veel spelden in heel veel hooibergen. Gaat dit lukken? Ja, daar ga ik nog even wel van uit. We gaan uh, contact met elkaar onderhouden, neem ik aan de komende twee weken. Benna Brugink, woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dank u wel. Op onze website, een uitgebreid verhaal over dit verhaal. NWS.nl Huizenprijzen die de afgelopen 20 jaar met 250 stegen... en een woningmarkt die daardoor nu in de problemen zit. Een Kamercommissie die er de afgelopen tijd indook, concludeert... het was vooral de toenemende vraag, terwijl maar amper werd bijgebouwd. Toch hebben meerdere partijen schuld, zegt commissievoorzitter Verhoeven. Banken hebben uh, geld geleend aan consumenten... die daar ook uh, grif gebruik van gemaakt hebben. En vervolgens is de, de prijsstijging niet vertaald naar meer huis voor het geld. Uh, en uiteindelijk hebben ontwikkelaars, maar ook gemeenten... hebben weer een deel van dat geld geïncasseerd uh, via de grondprijs. Uh, commissievoorzitter Verhoeven van D66. Gaan we over praten met Peter Boelhouwer. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. is dit rapport uh, wat de afgelopen twintig jaar heeft bekeken... Uh, misschien een gevalletje mosterd naar de maaltijd. Nou ja, als je de crisis nu bekijkt natuurlijk wel, want ja, we zitten nu in een, in een zware crisis en we hadden natuurlijk die maatregelen tien jaar geleden al moeten nemen. En veel van de deskundigen die gehoord zijn en die ook in het rapport prachtig terugkomen, die geven dat ook aan, hè? Dat, ja, dat dit al veel eerder had moeten worden opgepakt. Maar ja, wat, is, wat is dan volgens u de meest opmerkelijke conclusie of aanbeveling in dit rapport? Nou, er zijn wel een paar opmerkelijke conclusies, vind ik. Uh, men zegt eigenlijk van... ja, we moeten toch meer richting een uh, anticyclisch beleid. Dus dat betekent dat we niet de markt stimuleren... met de markt meegaan, zoals nu ook in het huidige beleid overigens gebeurt. Maar we moeten toch wat beleidsinstrumenten gaan ontwikkelen... Ja, die die markt enigszins gaan sturen. Dat, heel moeilijk, maar we gaan hem in ieder geval niet versterken. Dus als de prijzen gaan stijgen zoals in het verleden, gaan we niet nog ruimere mogelijkheden aanbieden. Wat in het verleden gebeurd is. Want en... het is waar de overheid ook tekort in is gebleken. Ja, dat denk ik wel. Dat is ook altijd voor gewaarschuwd. Hou nou op met het oprekken van die maatregelen. En, en nog extra kredietmogelijkheden verschaffen als die prijzen al fors stijgen. Het tegenovergestelde gebeurt nu. Hè, dat we zien dat de prijzen juist fors onder druk staan. Ja, en dan wordt hij juist vol op de rem getrapt. met als je kredietverschaffing. Wat je dus ook niet zou moeten. Doen. Dus ja, beide kanten kunnen dus echt veel verstandiger. We hebben er ook van geleerd overigens. We hebben natuurlijk eind jaren zeventig ook zo'n crisis gehad. En toen was eigenlijk ook het verhaal achteraf van ja, dat hebben we niet goed gedaan. We hebben te cyclisch gereageerd. Maar waarom is daar toen niet van geleerd? Ja, ik geef zelf colleges over dit onderwerp. Ik roep ook altijd van dit doen we niet meer fouten. Ja, en toch maken we opnieuw weer diezelfde fouten. Dus ja, dat is onmerkelijk. Ja. Maar is het dan gewoon de pure hebzucht omdat op een gegeven moment iedereen erbij gebaat is geweest om ook ja. te profiteren van hogere prijzen en hogere winsten? Ja, dat is toch, er is niks aan de hand op dat moment en, en mensen ze willen graag meedoen in die machine, die willen mee profiteren. Dus worden de regels opgerekt. Ja, worden er allerlei omweggetjes gevonden om nog optimaal van het fiscale systeem gebruik te maken. En dat had je toen moeten verbieden. Of in ieder geval moeten voorkomen. Maar wat in het rapport staat erin waarvan u zegt van nou oké, de ezel stoot zich dus kennelijk voor de tweede keer in dezelfde steen. Hoe denkt u op basis van dit rapport dat het die nog een keer gebeurt? Ja, dat, dat kan ik niet aangeven. Dat is de politiek die moet dat, uh, moet dat bepalen. Nou, de politiek uh, zegt nu op basis van dit rapport de overheid moet meer regie nemen. Nou ja, maar dat doen ze nu dus dan toch niet op de juiste manier. Want wat je ziet de laatste twee jaar, en dat wordt ook in het rapport aangegeven overigens, dat wij zo'n beetje het enige land zijn in West-Europa wat de, een dergelijke crisis doormaakt, puur en alleen om het beleid wat gevoerd wordt. Dus dan moeten ze toch ophouden met starters uh, te beperken en, en allerlei uh, hypotheekverstrekken moeilijk gaan maken. Dus dat, ja, dan moeten ze daar een, huidige, een huidige beleid moeten ze daarop gaan aanpassen. Dat is een mooie toets. Kunnen we gelijk al aan de politici vragen of ze dat nu gaan doen. Dat is wel absoluut noodzakelijk volgens mij. Nou ja, als je anticyclisch beleid wil voeren... moet je niet op het moment dat alles onder druk staat... de financieringsvoorwaarden gaan beperken. En dat is wel wat er gebeurt. Ja, ander punt. Eh, drie conclusies natuurlijk. De overheid deed te weinig. Er werd te veel en te makkelijk geld geleend. En te weinig gebouwd. Vooral dat vind ik eigenlijk wel interessant. Want wat is de reden dat die bouw ah. zo achterbleef bij de vraag? Nou, dat is maar een deel van de periode geweest, overigens. Want men is later wel degelijk stimuleringsmaatregelen gaan nemen. Maar dat is gewoon een hele ingewikkelde. En dat is ook weer niet alleen in Nederland speelt. Dat speelt bijvoorbeeld ook in Engeland. Ook daar is een parlementaire enquêtecommissie geweest die dat heeft onderzocht. Nog een stevig instrument. Ja, het heeft te maken met grondbeleid. Het is heel ingewikkeld. Financiering, grondbeleid, eh, kwaliteitsniveaus die gehaald moesten worden. Men heeft... Om die Vinex mogelijk te maken heeft men een beperkt aantal grote locaties aangewezen. Daar moest gebouwd worden. Daar lagen heel veel problemen in de procedures. Daar zijn vertragingen opgetreden. Ja, dat, en, en dat heeft men ook bewust gedaan, die schaarste gecreëerd. Omdat toen men die Vinex startte, het überhaupt heel moeilijk was om die koopwoningen, die marktwoningen te, aan de man te brengen. Nou, plotseling sloeg die markt om en waren er ineens hele grote winsten te behalen. Ja, die zijn er in, in eerste instantie zijn die bij de eerste kopers neergeslagen. En rond 2000 is men een ander grondbeleid gaan voeren en is dat netjes verdeeld over gemeente, ontwikkelaars en, en bouwers. Maar, en ook daar gaat ja. iedereen de waas voor ogen. We gaan zoveel mogelijk ja. geld verdienen. Ja, dus dat, er is ook al voor gewaarschuwd: dit financieringsmodel is niet duurzaam, dat kun je niet volhouden. Houden. En dat is nu ook gebleken tijdens de crisis. Dat is in elkaar gegaan. We gaan eens even kijken hoe de politiek het oppakt... en hoe snel of al dan niet zo snel de, het rapport in de la belandt... en hoe dat over twintig jaar weer gaat gebeuren. Maak we een afspraak. de hoogleraar, wonenmarkt aan de TU Delft. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. 17 over 5, Wijnand Zwaan, hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen. Normale spits zijn er wel een paar ongelukken gebeurd. De meeste verdraging is er op de A13 naar Rotterdam voor het plein Polderplein. Dat komt door een ongeluk op de A20 naar Gouda. Bij het knooppunt Kleinpolderplein is de rechterrij En Have you ever had it blue? De Star Council. Van half vijf tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdiep.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 Have you ever had it blue? Die saxofoon lekker om mee over de snelweg te zoeven naar België bijvoorbeeld. Want daar is Josephine Trehi hier deze middag. Ze is daar omdat er een plan ligt bij de Belgische regering. Uh, Nederlandse automobilisten die zouden in 2016 aan moeten geloven. betalen om door België te rijden. Dat vignet is tegen het sere been van de ANWB die er actie tegen voert. Uh, Josephine, je was onderweg naar België een goede 40 minuten geleden. Je bent daar inmiddels aangekomen. Ja, ja, wel een beetje file. Ja, dat is jammer, maar daar moet je dus in de toekomst ook voor gaan betalen. Hè? Dat is dan wel weer uh, hoort erbij. Nee, uh, op een parkeerplaats vlakbij Sint-Job in het Goor. En hier is een, uh, een winkeltje bij en een uh, snackbar. En het ruikt hier lekker naar friet. Ik moet heel even vragen wat deze meneer aan het eten is. Het ziet er heel heftig uit. Wat had je stoofvlees? Dus, dus friet met vlees en saus en mayo. Rundvlees, ja. Lekker? Ja. Ah ja, eet smakelijk. En ik ben hier ook met Chef van den Bergs, parlementslid in België. Wat vindt u van dat we ons zo druk maken in Nederland over uw plan? Nederland zou beter meedoen. Oh. Ja, ik denk dat het uh, op termijn zal denk ik, overal in Europa betaald worden... door het gebruik van de wegen. En um, de kosten die dat met zich meebrengt. En ik zie het in die richting evolueren. Um, het is, uh, maar daar zegt u wel wat, want waarom inderdaad dan niet in één keer? Want nu moeten wij gaan betalen voor uw wegen. Ja, Nederland heeft ons trouwens op het idee gebracht. Nederland is lang bezig geweest met het voorbereiden van een kilometerheffing. En dat is waar we in België ook naartoe willen. Uh, het had beter geweest dat we dat samen konden doen. Maar in Nederland is het ondertussen afgeblazen, heb ik begrepen. Uh, wij willen ermee doorgaan. Ja, maar wat ik zeg, wij moeten gaan betalen voor uw wegen? Ja, jullie gebruiken die wegen ook. U betaalt niet voor onze wegen? Nee, het hoort dan wat aan. Kijk, ja. Zo kan ik het ook, hè? Ja, maar... Um... Het gebruik van de wegen brengt kosten met zich mee. Het is uh, niet onlogisch dat de gebruiker daarvoor betaalt. Ja, u bent blij met het plan? Het is een, het is een logisch plan, denk ik. Um, het verkeer brengt heel wat uh, last en kosten met zich mee. Um, net zoals we destijds met de invoering van het betaald ophalen van huisvuil hebben gedaan... denk ik dat we dezelfde weg op moeten um, om de milieukost, het gebruik van de wegen... en dergelijke naar de verkeersgebruiker aan te rekenen. Maar ook veel onvrede in België hierover? Ja, uiteraard. Dat was destijds bij de invoering van die huisvelbelasting net zo. Toen had men er ook allemaal schrik van we moeten extra gaan betalen. Toch wel even bij meegeven dat we hier de vaste belastingen, de vaste verkeersbelasting, in verhouding wat zullen laten dalen en dat we voor het gebruik gaan laten betalen. Ik loop nog even naar die heren hier aan de bar. Met hun frietje. Maar nu hebben we Nederlands, hè? Ja. ja. En u werkt in België? Nee, in Nederland ook. Oké. Okay. En wat vindt u ervan dat we moeten gaan betalen om hier te rijden? Ja, nee, daar heb ik geen mening over. Geen probleem? Nee, moeten we in Duitsland ook al dus. Maar zij hoeven niet te betalen bij ons? Nee, maar het Duitser ook niet. Oké, okay. en u buurman, meneer, u bent Belgisch? Ja. Wat vindt u ervan? Tja, wat vindt u ervan? Is het goed dat we moeten betalen om te rijden op de wegen? In feite is het een, een, een, een tweede, want we betalen nu al euro of niet? Hè? Ja. Dat dan zie ik ook als uh, Wegentax. Maar als ik straks een middagje wil gaan winkelen in Antwerpen, moet ik 7 euro betalen. Weet je zei niet alleen voor de vrachtwagens? Ja, kilometerheffing nog. Ja, kilometerheffing, ja. Hij zal hier bij de vrachtwagens denken? Nee, nee. Voor alle automobilisten. Ja. Nou, ik zal het niet verder storen. <laughs> Misschien straks, als ik weer terug ben in Nederland... kan ik daar nog wat Belgen vinden die nog wat meer over te zeggen hebben. Oh, mooi. Je gaat gewoon ronddraaien en dan ga je weer stoppen... ergens bij Hazeldonk, Josephine. Ja, want hier is dus een mix, hè. Nederlanders en Belgen. En misschien in Nederland alleen maar Belgen, wie weet. Doe voorzichtig en uh, ontwijken de files op weg terug naar het Nederlands. Josephine, tot straks. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. En dan gaan we het hebben over het voetbal vanavond, maar eerst toch even over gisteravond. Die twee kwartfinales van de Champions League, die kenden een weergaloze ontknoping. Real Madrid is door, maar kende angstige minuten tegen Galatasaray. En Borussia Dortmund natuurlijk schakelde Malaga in blessuretijd uit. Tweede boel doelpunten. Vanavond volgen wedstrijden maar eerst Edwin Winkels. Goedemiddag in Barcelona. Goedemiddag Tim. Even die uitschakeling van Malaga. Daar waren ze niet zo heel erg blij mee geloof ik hè? Nee, het doet heel erg veel pijn. Vooral de manier waarop het gebeurde, natuurlijk. Ze stonden toen de, de blessuretijd begon nog met 2-1 voor. Dan zaten ze in de volgende ronde. Zelfs bij 2-2 zouden ze nog verder gaan. Bij in de 94e minuut werd het 3-2 voor Borussia Dortmund. Felipe Santana, maar die stond net als drie andere spelers. Is ook op tv te zien in buitenspelpositie. Dus dat doelpunt had helemaal niet toegekend mogen worden. Vond Malaga en, en daarna ja uh, via internet, via alles, eigenaren, trainers, spelers. Even die eigenaar Edwin, want uh, die is behoorlijk tekeer ja. gegaan. Ja, die meneer Abdullah bin Nassar Al-Thani op Twitter... waar je hem kan vinden onder Anna Al-Thani... die zei wat dat zeggen, wat uh, in het Engels... Anaal Tani, als je hem wil zoeken op, op internet, op Twitter. Okay. Dat is zijn Twitternaam. Uh, die zei uh, dat ze in het Engels, Arabisch en in het Spaans. dat ze vanaf het begin van het seizoen eigenlijk door de UEFA. door de corrupte UEFA al worden gezocht en aangepakt. En dat alles gebaseerd is, deze uitschakeling, op racisme. Ja, dat is niet niks natuurlijk. Vandaag de, de algemeen directeur van, van Malaga. Die, zei, die, die zwakt het al een beetje af. Hij zei ja, de eigenaar is een beetje boos natuurlijk. Uitgeschakeld, vindt hij niet leuk. Uh, maar terecht is het niet UEFA heeft inmiddels al wel aangekondigd dat ze de, de uitlatingen... van die uh, eigenaar uit Qatar uh, gaan onderzoeken. En of ze Malaga nog meer straf kunnen geven. Want Malaga was al gestraft. Die mogen volgend jaar sowieso niet aan Europees voetbal meedoen. Omdat ze de spelers uh, te laat hebben betaald vorige jaren. En ook uh, leveranciers uh, grote schulden hebben. En dat was ook de reden wat, wat trainer Pellegrini... gelijk na de wedstrijd al zei. Zei, natuurlijk mogen wij nooit de finale van de Champions League spelen. Want we zijn voor volgend seizoen geschorste ploeg. Dus volgens Malaga is het één groot plan samenswering van de UEFA en de scheidsrechten tegen, tegen Malaga. Maar is er, is er enig signaal om inderdaad voeding te kunnen geven... aan dit soort kritiek, slachtoffer van racisme en uh, corruptie bij de UEFA? Het is nogal wat. Het, is, het gaat verder dan ja. niet tegen je verlies kunnen. Ja, racisme is moeilijk te vinden natuurlijk. Ik weet niet wat voor racisme. De speler die het winnende doelpunt kwam, maakte was een, was een donkere Braziliaan. Uh, misschien dat hij denkt iets tegen de mensen uit Qatar of zo. Uh, wat de UEFA betreft, ja, die, die, die moeten reageren. Tuurlijk, niemand heeft er belang bij je, dat, dat, dat vrijdag in de lotingbeker... drie Spaanse ploegen in de halve finales van de Champions League staan. Maar om dat zover te brengen, dat, dat een scheidsrechterlijke dwaling... die voortdurend gebeurt op alle velden ook. We hebben de laatste weken weer heel veel van gezien. Dus om dat allemaal tot, tot corruptie terug te leiden. Misschien ze zeggen, ja, wij zijn de underdog. Dat zeggen ze ook, van als we Real Madrid waren geweest... dan had dit ons echt niet overkomen. De grote die, die moeten door. En dat is, ja... Ja, een vaak gebruikt uh, argument. Misschien, maar dat zeg ik vaker. Misschien moeten we in het voetbal wel zo diep gaan zoeken... als we in het wielrennen de laatste jaren uh, hebben gedaan uiteindelijk. Je weet, het, je weet het nooit. Maar dit is absoluut niet en onmogelijk te bewijzen natuurlijk. Goed, in ieder geval vanavond natuurlijk Barcelona, Paris, Saint-Germain. En dan hebben we ook nog Juventus, Bayern, München. bij de wedstrijden te volgen op deze zender in een extra lange langste lijn. Uitzending begint om half negen. Etten Winkels vanuit Spanje, dankjewel.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 Dit is Radio 1. Het is al zes het nrs met Mark Visser. Patiënten moeten een gespecificeerd overzicht krijgen van kosten... die bijvoorbeeld in een ziekenhuis of bij de fysiotherapeut zijn gemaakt. Minister Schippers heeft de Tweede Kamer toegezegd... dat zij dat in 2014 geregeld wil hebben. De Tweede Kamer had gevraagd om duidelijke kostenoverzichten... omdat patiënten op die manier kunnen helpen... om fouten en fraude in de zorg op te sporen. Honderden automobilisten hebben ten onrechte een boete gekregen op de A2 op de dag dat de zomertijd inging. Tussen Amsterdam en Utrecht was de klok van het trajectcontrolesysteem niet aangepast. Op dat stuk snelweg mag pas tussen of na 7 uur s avonds 130 km per uur worden gereden en daarvoor 100. Door de verkeerde tijd in het controlesysteem leek het alsof meer dan 1100 automobilisten te hard hadden gereden. Maar zij hoeven de boete niet te betalen.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 En de semi-klassieker de Brabantse pijl is zojuist gewonnen door Peter Sagan. De Slowaak versloeg de Belg Philippe Gilbert in de sprint. De Belg Björn Leukemans eindigde als derde. Dat is het nieuwsoverzicht. Gaan we door naar het weer, Gerrit Hiemstra. Het is droog en er is veel bewolking. En we hebben op dit moment een groot temperatuurverschil door de koude zee. De wind waait uit het westen. In het westen is het daardoor koud met slechts 5 graden. In het oosten is het een graad of 10.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 In het zuidoosten is veel bewolking, daar kan nog wat regen vallen. Het wordt morgen 9 graden in het noordwesten tot plaatselijk 14 in het oosten. De wind waait morgen uit richtingen tussen zuidoosten en zuidwest... en neemt toe naar matig aan zee, vrijkrachtig windkracht 5. En vrijdag trekt er opnieuw regen over, vooral in het zuidoosten van het land. Zaterdag is het meest droog, maar wel zijn er wolkenvelden of mist...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 De komende dagen, hoe is het nu op de Nederlandse wegen? Spaan? Normale spits met een paar bijzonderheden. Op de A13 is het mis van Rotterdam naar Den Haag. De staat voor Delft zuid 5 kilometer. Heeft te maken met een stilgevallen auto. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Den Haag is de file nog een stuk langer. Dat komt door een ongeluk bij het Kleinpolderplein. Vanaf Ipenburg tot aan knoopend Polderplein 11 kilometer file. Maar het goede nieuws is dat de rijbaan wel weer vrij is. Op de A73 bij Venlo file naar het zuiden voor de afrit Maas Bree 2 na een ongeluk.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 Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Snel. Het is zes over half zes. In Irak is het aantal uitgevoerde doodstraffen vorig jaar dramatisch gestegen. Werden er in 2011 nog 68 mensen geëxecuteerd na een proces? Vorig jaar waren dat er 129. Deze cijfers komen uit het jaarrapport van Amnesty International over het aantal uitgevoerde doodstraffen wereldwijd. Journaliste Judith Neurink woont in Erbil in het Koerdische deel van Irak. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe valt dit te verklaren? Dit is bijna een verdubbeling van het aantal doodstraffen in één jaar tijd. Ja, dit is een, een trend die eigenlijk uh, al sinds 2005 aan de gang is... Uh, heel veel doodstraffen uitgesproken. En dat heeft vooral te maken met het feit dat er een, een uh, regering is... onder leiding van een meerderheid van Syrieten. Terwijl uh, de meeste straffen worden uitgesproken tegen Sunnieten. En die verzet zich... Uh, ...al gewaamde tegen de regering. Dit riekt een beetje naar uh, afrekenen met het vroege regime van Saddam Hussein, een Soeniet? Ja, het, het, helaas. Het, is wel, uh, het lijkt er ook wel op, ja, want Saddam uh, was een Soeniet. En uh, de mensen die nu aanslagen plegen, uh, daarvan wordt gezegd voor een deel dat zij banden hebben met zijn... De uh, baaspartij die inmiddels verboden is. Het zijn ook mensen van Al-Qaeda, radicale uh, moslims. Maar in heel veel gevallen uh, worden mensen opgesloten zonder dat daar echt uh, bewijs is. Er is een speciaal artikel, artikel 4. Dat wordt gebruikt als je alleen maar denkt dat iemand terrorist is, dan mag je hem al oppakken. Ja. Hoe denkt de Iraakse bevolking over de doodstraf? Bijzonder. Aan de ene kant eh, Irak slachtoffer de eh, be in feite. Eh, de bewind wat aan de macht is. Dat zijn de slachtoffers van de vorige regering. En ja, de, de meerderheid, eh, dus de Shiite, die voelen nog steeds wraakgevoelens. Eh, en eh, ja, dat dat uitzicht in dit soort dingen en uitzicht in het, het kopiëren van. Uh, de, de manier waarop Saddam met de mensen omging, uh, martelingen, opsluitingen, uh, uh, uh, overvolle gevangenissen uh, enzovoort. Ja, en Saddam Hussein werd uiteindelijk zelf door ophanging uh, ter dood gebracht. Is dat de manier waarop in Irak de doodstraf meestal ten uitvoer wordt gebracht? Uh, tegenwoordig is dat de belangrijkste methode. Vroeger onder Saddam werden de mensen ook uh, uh, um, geëxecuteerd door de kogel. Uh, maar nu uh, vooral inderdaad de ophanging. En dat, je dan, uh, dat is wel het verschil met dan Over het algemeen wordt dat wel bericht. En vandaar dat wij we ook weten hoeveel uh, executies er zijn geweest. Want dat was vroeger veel minder het geval. Ja, we weten van buurland Iran dat dat vaak ook in de openbaarheid gebeurt. Gebeurt dat in Irak ook? Nee, Saddam's uh, executie was in, uh, in het openbaar. En dat, uh, dat heeft eigenlijk iedereen uh, heel akelig gevonden. En uh, sindsdien gebeurt het uh, achter gesloten deuren. Maar er wordt meegeteld door Amnesty International. En die constateerde een verdubbeling van het aantal uitgevoerde doodstraffen... ...afgelopen jaar in Irak. Judith Nurink Judith vanuit het Koerdische deel van Irak. Dankjewel. De Senaat in Washington, pardon, we gaan het hebben over het portret van koningin Beatrix. Want als zij koningin af is, dan verdwijnt ook haar portret uit alle gemeentehuizen. Ter vervanging komt de Rijksvoorlichtingsdienst met twee foto's en een schilderij van koning Willem-Alexander. In Gilserijen in Brabant, mogen de bewoners via een wedstrijd een portret van de nieuwe koning maken. Het winnende werk komt in de raadzaal te hangen. Burgemeester Jan Boelhouwer. Dit is het schilderij van het huidige staatshoofd van uh, koningin Beatrix. In een blauwe galajurk. Zeker, een, een mooie triade op. Uh, en dat moet dus vervangen worden door het portret van de nieuwe koning. Toen dacht u, we gaan een wedstrijd uitschrijven. Nou, ik zal eerlijk zeggen, er was een andere gemeente die dat ook bedacht had. En onder het motto, beter uh, goed bedacht dan, uh, of goed gegrapt dan slecht bedacht... hebben we dat dus in onze gemeente uitgeschreven. Het hoeft niet per se een schilderij te zijn wat er straks gaat komen... Nee, het hoeft geen schilderij te zijn. Het moet in de, de, raad, in de raadzaal moet het, uh, komen te hangen. En dat kan dus bij wijze van spreken ook een hologram zijn. Uh, dat midden in de raadzaal verschijnt op het moment dat je de stekker in stopcontact doet. Het zou op zich wel een mooi beeld zijn als dan de koning midden in de raadzaal staat. En toch iedereen er gewoon doorheen kan vergaderen. Of een projectie op het plafond. Of een beeldhouwwerk. Of een profiel van de, van de koning. Kan allemaal. En een van de kunstenaars die meedoet is Frans Kin. Ik ben hobbyist en uh, ik, ik vind het, uh, iedere, iedere schilderij vind ik een uitdaging. En uh, ik vind het gewoon leuk om, uh, om eraan mee te doen. In een kleine kamer, onder toeziend oog van portretten van de Rolling Stones... is hij nu druk bezig. Ik heb hier al in ieder geval de eerste drie dagen... heb ik al drie keer acht uur achter elkaar zitten schilderen. Dus om het uh, toch maar op tijd klaar te hebben. Want ja, het moet, omdat toliverf is, het moet uh, op tijd drogen. En anders kan ik niet verder. Willem-Alexander lacht me vanaf het doek toe. Het is niet echt een heel groot doek, 40 bij 60. En de nieuwe koning staat er tot zijn borst op. In jasje-dasje natuurlijk. Oh, een das, ja, met, met wat uh, groene... Appeltjes erop, dacht ik. En uh, gewoon een uh, krijtstreepje. Hè? Daar staat het beeldscherm computer, want je gebruikt dat als inspiratiebron. Ja, ja, ik, uh, ik, ja ik moet vanaf de foto schilderen natuurlijk, want ik denk dat uh, wel allemaal Alexander hier niet komt zitten. Wat is het moeilijkste aan uh, de nieuwe koning? Ja, ik vind dus de ogen zelf en de neus en de mond natuurlijk. Dat de, uh, de mond is, ja, de, de, onze koningin, of onze koning, sorry, die, uh, ja, die lacht toch nogal. op... Eh, heel erg veel eigenlijk op, uh, op de diverse foto's. Dus ja, dan zit hij toch met zijn tanden te kijken. En ja, daar heb ik dan persoonlijk altijd wel een beetje problemen mee. Maar, maar ik ben er nu wel tevreden over. Stel dat hij nou niet wordt uitgekozen, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Krijgt hij dan een mooi plekje hier in dit huis? Nou, in, nou ik, denk, ik denk het niet, maar ik, uh, dat, ik kan er wellicht iemand blij mee maken. Dat weet ik zeker. Kunstenaar Jan Kin in een bijdrage van Martijn van der Zanden. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. In afzienbare tijd gaat de Senaat in Washington stemmen... over Obama's nieuwe, strengere wapenwetten. De steun voor de wetten slinkt steeds verder... naarmate Newtown langer is geleden na de schietpartij in december. Waarbij twintig schoolkinderen werden gedood... zat de machtige wapenlobby even in het defensief... maar die is nu weer helemaal terug. We also have... We hebben een trainingsprogramma gemaakt voor bewapende bewakers op scholen. Zegt een onderzoeker die voor de National Rifle Association heeft uitgezocht... dat wapens in scholen zeer effectief kunnen zijn. Ter illustratie komt onderzoeker Hutchinson maar met één voorbeeld uit 1997. Een active shooter ging naar de school killed two students and wounded others. There was no school resource officer. Right, Ouders op de Bradley Hills lagere school Bethesda waar mijn jongste zoon op zit, voelen niks voor gewapende bewakers. What do you think? No, I, I was just going to say that I agree with Beth. I don't have any concerns and I don't Yes, I don't think we need arm guards at our school. We hebben geen enkele zorg over de veiligheidssituatie hier. Maar Amy begrijpt het idee wel. Mensen willen het gevoel dat ze wat doen, dat ze vooruitgang boeken. Maar ik denk dat het de verkeerde weg is. En dat het daarom ook geldverspilling is, mensen. De kinderen in Newtown werden vermoord met een oorlogswapen. Maar een wettelijk verbod op die wapens is politiek niet haalbaar. Er is geen steun voor, niet van republikeinen, maar ook niet van democraten. Wat vinden de moeders op het schoolplein? Well, I won't ik zal niet commentaar geven ban mijn mening over het verbod op automatische wapens, maar ik zou niet. Waarom niet? Je zult gewoon moeten wonder. Amy wordt dan opeens heel terughoudend. In de context van school wil ze deze vraag niet beantwoorden. Maar als de microfoon uitstaat blijkt ze geen probleem te hebben met deze wapens. Ruziend laat ik de moeders achter. Ik pledge allegiance to aan de vlag van de Verenigde Staten van Na trouw te hebben gezworen aan de vlag beginnen de leerlingen aan de dag dan heeft schoolhoofd Sandra Rees even tijd voor me. Het probleem van wapens los je niet op door ze binnen te halen, zegt het schoolhoofd. Dat kritiek heeft gehad van ouders dat ze de veiligheid niet serieus genoeg neemt. De kans is groter dat hier aliens langskomen dan dat zich een schietincident voordoet. En het voorstel van de wapenlobby vindt ze schadelijk. We need to in the here and now, Het ergste wat we kunnen doen is onze kinderen in angst doen leven, en dat is ook precies de kritiek van Obama op de wapenlobby. in the clock or the subject. De aandacht afleiden en tijd rekken, dat is wat de NRA doet volgens Obama. Want die gewapende bewakers bijvoorbeeld, die zijn absoluut geen onderdeel nu van het politieke debat. De wapenlobby hoopt dat wij het erbij laten zitten, uit frustratie en uit angst. The de schoolkinderen van Newtown vergeten zou een schande zijn, vindt de president. De reportage was dat van Wessel de Jong. Is er het een en ander veranderd op de wegen? Wijnandsma? Ja, op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... want daar is een te hoge vrachtwagen gestrand voor de Noordtunnel. Dat levert drie kilometer file op vanaf Ridderkerk. En de file op de N65 wordt al maar langer... van Tilburg naar Den Bosch. Daar staat tussen Haren en Vught vijf kilometer. Door het ongeluk is de rijstrook dicht. Het Overduik op Twitter. Met een van de meest in het oog springende tweets vandaag... die kwam van Apenstaart Natuurmonument, 10.949 volgers... en de 1512e tweet eerder vandaag was deze. Ook wij vinden het vreselijk dat het Soeral dreigt te verdwijnen. We gaan zo snel mogelijk een oplossing zoeken. Tina Wallaert van Natuurmonumenten, goedemiddag. Goedemiddag. Moet u eerst even uitleggen, want uh, jullie reageren dus via Twitter... op die schaapherder op de Veluwe die failliet dreigt te gaan nu. Ja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 De situatie. En dat leidde tot een hoop gedoe. Geen geld meer op weg naar het slachthuis. En nou zegt u, Natuurmonumenten op Twitter... wij willen snel een oplossing. Nou, er zit een uur of vier, vijf tussen. Is die oplossing gekomen? Nee, die is nog niet op in zicht. Maar we gaan wel zo snel mogelijk het gesprek aan met, uh, uh, met deze herder. Want we vinden echt dat dit niet de uitkomst mag zijn uh, van deze situatie. Deze schapen gaan niet de gaan. naar het slachthuis. Wat ons betreft niet. Nee, we gaan alles op alles zetten om echt te kijken of er nog een andere oplossing mogelijk is. En wat is dan die oplossing? Nou ja, ik denk dat, er, uh, dat de, alle, alle ophef de afgelopen dagen ook op de sociale media wel aantoont dat er een enorme betrokkenheid is bij het publiek van uh, dit mag niet verdwijnen, dit mag niet weg uit ons land. Dus laten we daar maar gebruik van maken. Laten we kijken uh, met andere uh, natuurorganisaties die ook op de Veluwe actief zijn. Met overheden die daar ook uh, verantwoordelijkheid voor hebben, denk ik. Ja, of we toch de handen ineen kunnen slaan om een soort plan te maken... om euh, nou ja, deze kudde te redden, maar in brede zin... Waarom komen jullie daar niet eerder op? op? Waarom komen jullie niet eerder op een oplossing? Waarom moet de commotie vanuit het land van nodig zijn... om deze schaapskudde en ook andere in financiële problemen... verkerende verkeerende schaapskuddes te kunnen redden? Nou, daar zijn we natuurlijk altijd al, al mee bezig. Kijk, het feit dat we überhaupt schaapskuddes in Nederland hebben... is aan één ding te danken. namelijk dat de natuurorganisaties midden jaren tachtig ja, de kuddes hebben herontdekt als ja, goede manier om de natuur en de heide met name in stand te houden. want goed, feit was, het feit was dat deze schaapskudde failliet ging, gaat. Ge en misschien, misschien nu niet meer. Ja. Want u zegt, we gaan daar iets aan doen, dat gaat niet gebeuren. Ja. Ja. Uh, maar het gebeurt natuurlijk wel nadat die commotie ontstaat. Dat er tientallen mensen zeggen van natuurmonumenten... ik zeg ja. mijn lidmaatschap op. heeft ja Wij zijn er enorm voor uh, verrast. Ik zeg dat maar in alle eerlijkheid. Wij uh, keken er echt van op gisteren toen een enorme explosie ontstond van verontwaardiging uh, uh, bij het publiek... Maar hebben jullie dan wat voeling met jullie achterban? Ja, ontzettend veel, want we zijn permanent in dialoog met de, deze achterban. Alleen, wij waren ons van geen kwaad bewust. We hadden hier een nieuw project uh, van begrazing... Uh, hadden we gegund aan een goede herder. En wij dachten, ja, wat is daar mis mee eigenlijk? En vervolgens zei deze man, ja, uh, nu ga ik failliet... omdat ik die opdracht niet heb gekregen. En, het, en onze achterban die bleek dat dus inderdaad ook een groot probleem te vinden. En die zei ook van natuurmonumenten... kom in beweging, kom in actie. En dat dat hebben gebeurde grotendeels op Twitter. Jullie reageerden er ook heel goed op... en hebben ook laten weten dat er wat wordt gedaan. En nu zegt bij deze, Tino Wallaert van natuurmonumenten... Chris Ginwis, die schapen van u gaan ja, niet naar slaggaans. Wij gaan keihard werken aan een oplossing voor die schapen van Chris Ginwis. Want dit mag niet de uitkomst zijn van deze situatie. Dank u wel. vers plaatje deze nieuwe single van Patrick Leeman stop pretending Het NOS Radio en Journal Media overzicht met Freddie Veltan De Franse president Hollande vindt dat de belastingparadijzen moeten worden weggevaagd om de werkgelegenheid te beschermen Parce que les paradis fiscaux doivent être éradiqués en Europe et dans le monde parce que c'est la condition pour préserver et protéger l'emploi Hollande kondigde aan dat Frankrijk banken gaat verplichten om alle buitenlandse filialen bekend te maken. En hij wil dat ook voor alle banken in de Europese Unie. Het is een gevolg van het opstappen vorige maand van de Franse minister Cauzac, die een geheime bankrekening in het buitenland had. De miljoenen kilo's teruggeroepen vlees... hebben de voorpagina's in het buitenland bereikt. De BBC schrijft op de site over het paardenvleesschandaal. En D66 Tweede Kamerlid Gerard Schouw twittert... dat D66 snel een vleesbrief wil van het kabinet... over voedselveiligheid en de oorzaken en de aanpak van de fraude. Gelderland gaat een nieuwe serie maatregelen nemen tegen hoogwater. Dat is nodig omdat de Rijn aan het einde van de eeuw door de klimaatverandering veel meer water te verstauwen krijgt dan nu is gepland. Dat meldt omroep Gelderland, gedeputeerde Meijers. Ja, ik heb dat in het verleden natuurlijk ook gezien. We hebben één keer moeten evacueren. Maar ik ben vaak verrast. Je gaat naar bed en dan weet je dat het water tot een bepaald punt op de dijk staat. En de volgende ochtend kan het zomaar 10, 20 centimeter hoger staan. En de kracht die dat water met zich meebrengt is echt enorm. Wat de maatregelen precies zullen zijn, wordt pas volgend jaar bekend. D66 blijkt zich op alle niveaus druk te maken over gelijke rechten. De Amsterdamse raadslid Ivar Manuel heeft uitgezocht... waarom de politie in Amsterdam wel bekeurd voor hondenpoep... maar zelf haar eigen paardenpoep niet opruimt. En de politie zelf heeft hem verteld dat de ruiters van de politie... een schepje bij zich hebben. Als de omstandigheden toelaten, moet de politie haar eigen mest opruimen. Ga eens even controleren de komende weken. NRC heeft een serie foto's op de voerpagina van cubistische kunst. Aanleiding is een schenking aan het Metropolitan Museum in New York... van in totaal 78 topschilderijen uit de tijd van het cubisme... met een gezamenlijke waarde van meer dan 1 miljard dollar. Schenker is de cosmetica-miljardair Lodig. En acteur Huub Stapel speelt komende zondag de laatste voorstelling van Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Dan heeft Stapel 438 voorstellingen gespeeld, meldt Omroep West. En dat is de langstlopende one-man-show ooit in Nederland. Dit is een flart uit de voorstelling. Een man heeft nooit een probleem. En als hij een probleem heeft, is het niet nodig om erover te praten. En als het probleem is opgelost, is het niet nodig om erop terug te komen. Ja. Een man weet niet wat hij mist. Maar als ze Nou, helder is. toch? Heb je daar nou 438 voorstellingen van over? <laughs> Vandaag, ook. Vanavond, mannenavond. Voetbal, Champions League, FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain. En de andere kwartfinale gaat tussen Juventus en Bayern München. Met Arjen Robben, zeer waarschijnlijk in de basis. Je weet best dat vrouwen ook van voetbal kunnen houden. Hè? Sorry, sorry, sorry. sorry. Oké, okay, waarschijnlijk Robben in de basis. Want Robben is zo vaak geblesseerd. dat er zelfs een website bestaat die heet Is Arjen Robben geblesseerd? Echt waar? dat uh, Heb je die wel eens gezien? Heeft, nee. Is Arjen Robben geblesseerd.nl? Nou, volgens die site is hij nu niet geblesseerd. Een andere site van Voetbal International, vi.nl... zegt Robben dat hij vooral bang is voor Andrea Pirlo. Robben zegt een speler van wereldklasse als Pirlo... kan boven zichzelf uitstijgen in zo'n wedstrijd. Hij is waarschijnlijk de belangrijkste man bij Juventus. En het merk Euroshopper, tot slot het goedkope merk van Albert Heijn... gaat verdwijnen en dat levert heel veel tweets op. Veel mensen die toegeven dat ze altijd Euroshopper kopen... maar dan thuis het etiket eraf halen, zodat niemand dat ziet. Maar ook een tweet van ene Elisa die beschrijft dat ze het juist zo enorm design vindt... om in keukenkastjes alleen maar de rood-witte Euroshopper producten te hebben staan. Hm, is dat nou weer een typisch vrouwendingetje? <laughs> Ik denk niet in zulke clichés, uh, Tim. Oké. Okay.